Verder is ons verzocht te lezen uit het boek der Spreuken en daarvan het zevende hoofdstuk, Spreuken zeven. Mijn Zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef en mijn wet als den appel uwer ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel uw harten. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster en heet het verstand uw bloedvriend, opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen vlijt. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit en ik zag onder de slechten, ik merkte onder de jonge gezellen, een verstandeloze jongeling, voorbijgaande op de straat nevens haar hoek en hij trad op den weg van haar huis. In de schemering, in den avond des daags, in den zwarte nacht en den donkerheid. En zie, een vrouw ontmoette hem in hoeren versiersel en met het hart op haar hoede. Deze was woelachtig en wederstrevig haar voeten bleven in haar huis niet nu buiten dan op de straten zijnde en bij alle hoeken loerende en zij greep hem aan en kuste hem zij sterkte haar aangezicht en zeide tot hem dankoffers zijn bij mij ik heb heden mijn gelofte betaald daarom ben ik uitgegaan u tegemoet ...om uw aangezicht naastiglijk te zoeken en ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedsteden met tapijtsira toegemaakt... ...met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn leger met mieren aloe en kaneel welriekende gemaakt. Komt, laat ons dronken worden van minne tot en morgen toe... Laat ons ons vrolijk maken in grote liefde, want de man is niet in zijn huis, hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen, ten bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem aan door het gevlei haar lippen. Hij ging haar straks achterna gelijk een os ter slachting gaat en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat hem de pijl zijn leven doorsneed gelijk een vogel zich haast naar den strik en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is. Nu dan, kinderen, hoort naar mij. En luistert naar de redenen mijns monds, laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig velen. Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods tot zover. Wij gaan met elkander zingen van psalm 36, het eerste en het derde vers. Het trots gedrag des bozen doet, mij spreken in beklemd gemoed, Gods vrees is uit zijn ogen, wijl hij zolang zichzelf vlijt tot Gods ongerechtigheid niet langer er kan gedogen. En wat er verder volgt, Psalm 36, het eerste en het derde vers, inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen. De Heere zegenen u en uw gaven. Ja. Voor vanavond kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan het 39ste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 18. Wij lezen nu slechts vers 7, 8 en 9, waar wij het woord Gods al dus lezen. En het geschiedde na deze dingen dat zijn scheren huisvrouw haar ogen op Jozef wierp. En ze zeide: ligt bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot zijn, zijn scheren huisvrouw, ziet mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis zij. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis als ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat ge zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Tot zover. In dit schriftgedeelte wordt ons gehandeld over de verzoeking van Jozef en zijn overwinning. En willen dan letten op een viertal gedachten. Ten eerste op een begeerige blik en een verleidende vraag. Ten tweede, op het getuigenis van Jozef. Ten derde, haar laatste poging, maar een vluchtende Jozef. En ten vierde, de leugen tot zelfhandhaving. Dus de verzoeking van Jozef en zijn overwinning, een begerige blik en een verleidende vraag... Het getuigenis van Jozef, haar laatste poging, maar een vluchtende Jozef en dan tenslotte de leugen, het tot zelfhandhaving. We hebben bij de vorige bijbelezing uw aandacht mogen bepalen bij Jozef. En Potifar. Plaats die Potifar Jozef heeft toebetrouwd en dat vertrouwen aan Jozef geschonken. En dan lezen we zo opmerkelijk en dat hebben we ook nog met elkaar mogen behandelen. Dan staat er niet en Potifar was met Jozef. Het is natuurlijk wel een voorrecht als degene die over ons gesteld zijn met ons zijn. Want als een knecht de baas tegen heeft, dan is het onmogelijk dat je dan nog prettig kunt werken. Met alle gevolgen van dien. Wanneer een dienstbode weet dat haar vrouw, niet tevreden is. Wat is het een ellendig werken. Maar toch is dat niet het voornaamste. Nee wij hebben gelezen. De Heere was met Jozef. En gemeente dat is dan meer waard. Dan dat alle mensen tegen ons zouden zijn. Ik weet wel hoor. Het valt niet mee. Want we hebben zo graag dat iedereen het met ons eens is. En dat iedereen voor ons is. Maar daarom wil het niet zeggen dat dat altijd gebeurt. Het is ook niet het belangrijkste. Dit is en blijft het allervoornaamste. Dat de Heer met ons mocht zijn. En waarvan Paulus getuigt. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn. Alsof Paulus wil zeggen. Wie er dan ook tegen ons mogen zijn. En hoe groot in getalen. Dat valt in het niet. Bij datgene wanneer we weten mogen. Dat de Heere er vanaf weet. Dat hij het voor ons zal opnemen en dat hij voor ons zorgen zal. Wel nu in de bijzondere omstandigheden waarin Jozef dan nu gekomen is, het valt niet mee voor hem, want uiteindelijk is hij gekomen in een vreemd land, bij allemaal vreemde mensen. Met andere gewoonten, andere levensgewoonten. Maar nogthans de plaats die hij gekregen heeft. Hij moest uiteindelijk als slaaf om verkocht te worden. Maar afwachten waar hij terecht zou komen. Ongetwijfeld zal dit voor Jozef wel een zaak des gebeds geweest zijn. Dat kan niet anders hij zal wel gezegd hebben toen hij daar stond op die slavenmarkt. O God, hier sta ik. Zou u zich nog ontfermen willen over mij? Hoewel ik alles onwaardig ben. Een gemeente bij alles wat verdriet. En bij alle verdrukkingen wat is het toch een voorrecht wanneer we nog tot die God mogen roepen. En ook jongens en meisjes, bij alle omstandigheden ook in het jonge leven, en als we denken ook aan de geweldige werkeloosheid, die om zich heen grijpt, en zeker ons opkomend geslacht, daar niet buiten laat, wat is het, Onder de oordelen en gerichten. Toch een voorrecht. Wanneer we met onze noden en zorgen. De toevlucht mogen nemen. Tot die God. Wanneer bij mensen hulp nog uitkomst meer blijkt. Dat we tot die God mogen vluchten en smeken. Of dat die het nog mocht willen maken. Hoewel we het niet waardig zijn en dan zou het zulk een groot voorrecht zijn als dat nu niet alleen verstandswerk en lippenwerk zou zijn hoewel u de waarheid spreekt hoor, je mag het wel zeggen tuurlijk, maar een groot voorrecht zou het zijn als daar iets van ervaren mocht worden vanuit het hart niet te waardig dat uw enige weldadigheid aan mij onwaardigen op bewijzen wil. <kijkt> Zo is Jozef dan nog aardig, laten we het maar menselijk uitdrukken, Jozef is in al die omstandigheden nog aardig terechtgekomen. En laten we dan ook alsjeblieft niet alleen maar menselijk denken en redeneren, want ik weet het wel hoor, daar zitten we vol van, maar dat we hier in het leven van Jozef bijzonder zien en opmerken. De leiding Gods. Ho oh, met eerbied gesproken, Jozef was in goede handen. En al kon Jozef het allemaal niet bekijken, dat is het ergste niet. Ik weet wel, het valt niet mee, want we willen het allemaal bekijken van onszelf. Maar dat is het ergste niet. Als God ons mag leiden. En dat hij ons bestuurt, En als Jozef dat ook in een ogenblik mocht geloven. Dan is het goed wat God doet. Dan kan hij bij Potifar in dienst zijn. Als een slaaf. En gemeenten dan kunnen we overal zijn. Want je moet maar denken volmaakt is het nergens. Welk beroep dat we ook mogen kiezen. En welk vak dat we mogen beoefenen, volmaakt, vinden we het nergens. Dat is allemaal vanwege de zonde. Wel nu, de Heere was met Jozef en dat is niet alleen dat een ander dat zei, maar dat heeft Jozef in zijn droeve omstandigheden mogen vinden mogen beoefenen dat heeft Jozef mogen merken wanneer hij in de gebeden mocht naderen tot die troon dan heeft hij mogen merken dat God het overnam God die nam zijn verzuchtingen over en daarin werd Jozef gesterkt dat hij toch ook weten mocht dat hij niet van God verlaten was. En dat hij toch wel eens geloven mocht. Dat God voor hem zorgen zou. En dat heeft de Heer ook gedaan hoor. Maar dat wil niet zeggen dat Jozef toch zijn beproevingen wel gehad heeft. Want we zouden zeggen zoals die hier gesteld die de en de leidende positie die hij gekregen heeft, aardig opgang gemaakt. Daar is nu niet veel verdrukking in te bespeuren als zodanig. Dan is er ook nog wel aan de roede. Maar gemeente, de beproevingen en de verdrukkingen blijven Gods kerk niet gespaard. Want waarom Jozef nu juist, Jozef, dit nu overkomen moest bij de vrouw van Potifar? Want het is niet gebeurd natuurlijk van de ene week op de andere hoor. Want inmiddels is Jozef al enige jaren aan het hof. Maar er is een beproeving gekomen, een verzoeking gekomen in zijn leven. Dat is ontzettend. En juist die lieve, tere, godvrezende Jozef. Wij zouden zeggen, waarom heeft de Heere Jozef daar niet voor gespaard? Wat heeft Jozef gemeente het slecht gehad? En dan die verzoeking van de vrouw van Potipha, moeten we ook niet denken dat dat zomaar voor een keer geweest is. Maar dat is een periode geweest, een tijd lang is dat geweest. Herhaaldelijk dat Jozef door haar lastig gevallen is, in de verleiding gebracht is. Geweldig het vuur aan zijn schenen gelegd. En dat op vrouwelijke wijze de verzoekingen gekomen tot hem. Want we lezen hier in het geschieden na deze dingen. Dus wat we zo even gememoreerd hebben. En het geschieden na deze dingen dat zijn zeer een huisvrouw. Haar ogen op Jozef wierp. En ze zeide. Ja. Dat is natuurlijk al de eerste stap. Tot onheil. De eerste stap tot zonde. Haar oog op Jozef wierp. Als het nu nog daarbij gebleven was. Hoewel lustige blikken altijd zonde zijn. Altijd tot onze schande zijn. Zondige blikken. Maar als het daar dan nog bij blijft. Maar daar is het niet bij gebleven. Zo is het wel begonnen, jongens meisjes, zo is het begonnen, een blik op een meisje, een blik op een jongen, alles heeft zo zijn begin, zijn aanleiding, dit is niet een zaak die zomaar in een dag of in een paar uur afgespeeld is. Dat hebben we reeds gezegd. Jozef was zozeer aantrekkelijk voor de vrouw van Potifar, En dan moeten we rekenen dat de vrouw van Potifar een getrouwde vrouw was. Een gehuwde vrouw. Want misschien denken de jongens en de meisjes, jammer hoe heb ik het nou, mag ik dan niet naar een meisje kijken? En een meisje die zou zeggen, mag je, dan niet, mag je dan niet naar een jongen kijken? Jawel. Maar pas op dat het niet maar alleen voortvloeit uit een zekere opwelling van wellust. Dat het niet alleen maar voortvloeit uit hartstocht. Want als je op grond daarvan een keus wil maken. Negen van de tien keer. Stort je u in de ellende. Met uw gade erbij. En dat mag je rustig. ...jonge lui... ...rustig overdenken. Wat is mijn doel en oogmerk... ...om een meisje te hebben... ...of een jongen te hebben? Is het geoorloofd? Natuurlijk. Moet je dan iemand nemen... ...die je lelijk vindt... ...of helemaal niet aanstaat? Ook niet. Daar hebben we het niet over... Wij willen alleen maar onderstrepen wees voorzichtig dat uw keus niet voortvloeit uit hetgeen wat we zo even hebben voorgesteld. Dat het niet alleen maar een opwelling van welnust en van hartstocht is en dat kosten wat het kost dat knappe meisje of die knappe jongen niet te rusten zal ik. Voordat dat voor elkaar is. Wat zijn er ook op grond daarvan alle reeks van echtscheidingen geweest? En wat is er al een ellende uit voortgevloeid? Moet je maar rekenen eer dat er tot echtscheiding komt. Je moet maar denken met het mooie en het bevallige. Kun je niet leven met elkaar? Dat er veel meer gelet mag worden op de instelling van een mens. Gelet mag worden op het karakter enzovoort in de omgang met elkaar. Daarvoor kennen wij een proeftijd. Het is, dus, het is dus niet zo dat we vandaag een meisje vragen en volgende week gaan trouwen. Als het zo is, dan is het wel heel erg. Maar dit zeg ik en met nadruk op dat we als jonge mensen daarover na zullen denken. En dat we daarmee ernst zullen maken. Ik zeg dit niet met een bedoeling om morgen en overmorgen of vanavond na de preek nog een lachpartijtje ervan te gaan maken. Want dan bezondigt u, want dat is vanavond natuurlijk niet de bedoeling. Het is tot onderwijs, ook deze geschiedenis staat niet te vergeefs in de heilige schrift. Het is tot onderwijs, maar ook tot vermaning. Wel nu, de vrouw van Potifar die sloeg de ogen op Jozef. En ze zeide: ligt bij mij, dat is al erger. We hebben zo even gezegd, was het dan daar nog maar bij gebleven. Maar gemeente, je komt zo licht van de ene stap tot de ander. De vrouw van Potifar bleef niet bij dat standpunt dat het een aantrekkelijk en aardige jongen was. Maar het was geweldige zonde, de zonde van wellust en van begeerte dat zij openlijk hem uitgenodigd heeft. Wij zouden zeggen het lijkt wel een beetje op een publieke vrouw. <coughs> Zoals men ook in de steden bij die hoerenhuizen dan ook wel tippelt, tippelt langs de straten. En dat men uitgenodigd wordt op allerlei wijze. Dan moet je eens verdenken, Dan moet je toch al een aardig eindje op pad zijn om als vrouw zijnde tot deze jongeling, hoe oud is Jozef hier, ongeveer 2 tot 25 jaar. Dus wat de leeftijd betreft een gevaarlijke leeftijd. En dat deze vrouw zonder meer aan hem het verzoek doet, ligt bij mij. Dat is de uitnodiging die Jozef kreeg. En wat gebeurt er dan? Wel wij lezen en het geschieden na deze dingen dat zijn zere huisvrouw enzovoort. Maar hij weigerde het en zeide tot zijn zere huisvrouw. Ziet mijn heer en heeft geen kennis met mij wat er in het huis zij en al wat hij heeft. Dat heeft hij hem in mijn hand gegeven. Dus Jozef, die is en blijft op een afstand. En hij blijft ook uitermate beschaafd. Hij komt niet gelijk met een grote mond op een onverschillige wijze. Nee, Jozef doet dit op een zeer gepaste wijze. Maar wel heel duidelijk. Dat deze vrouw heel goed weet waar ze aan toe is. Daarom staat hier hij wijgerde het. En gemeente, duizend anderen kunnen de verleiding niet weerstaan en ze vallen in het kwaad. We moeten ook niet denken dat het voor Jozef geen strijd geweest is als een jonge man van 22 tot 25 jaar. We moeten niet denken dat Jozef een stuk steen geweest is. Jozef was ook mens, maar, en nu komt het, Jozef was wel een mens, waar de Heer zijn genade in verheerlijkt had. En als ik het daar alleen bij laat, dan had Jozef ook nog in het kwaad kunnen vallen. Maar ik moet er wat bij zeggen. Jozef had niet alleen genade ontvangen, maar hij mocht ook in de praktijk... ...de vrezen God beoefenen. <tiek> Want als we denken bijvoorbeeld aan een David... ...de zonde met Bathseba David was toch ook een man met genade... ...en met rijke genade... ...maar David is in die zonde gevallen. En het was de man naar Gods hart. Wat miste David... Toen hij tot zulke val kwam welgemeente. Hij miste de beoefening van de vrezen gods. Daarom is er wel eens meer uitgedrukt. Genade bewaart niet voor de zonde. Maar wel de vrezen des heren. En u bij deze machtige verleiding... Waar duizenden anderen zouden struikelen en vallen, die de verleiding niet zouden hebben kunnen weerstaan. Van Jozef lezen we hier en hij weigerde het. <kliek> en zeide zij tot zijn zere huisvrouw ziet, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis zij en al wat hij heeft. Dat heeft hij in mijn hand gegeven. Jozef wil zeggen, denk er wel om vrouw. En dat ik u als de vrouw van Potiphar wel de plaats wil geven en laten die u toekomt. Maar nogthans heeft en kent alles zijn grenzen. Het vertrouwen heb ik gekregen van Potiphar, uw man. Dat vertrouwen heeft hij mij geschonken. Zou ik dan ook door zulke daden het vertrouwen komen te beschamen? En dan komt hij heel duidelijk te getuigen, niemand is groter in dit huis als ik, want hij had de zeggenschap gekregen, de leiding gekregen van Potifar over alles en hij heeft voor mij niets onthouden. Dan u. Moet je eens, eens horen wat een, wat een wijsheid. De wijze waarop dat Jozef deze vrouw van Potipha benadert. Hoe keurig dat hij het zegt. Hij heeft niemand, hij heeft niets onthouden dan u. Daarin dat je zijn huis trouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dus Jozef heeft eerlijk met die vrouw gesproken. We kunnen toch niet zeggen dat hij dit ontaktisch gedaan heeft, hè? Nee toch? Hij heeft op een keurige wijze. Daar ligt ook niet in verklaard dat Jozef boos geworden is. Want als Jozef genade heeft mogen kennen en dat hij de heren werkelijk mocht vrezen, kon Jozef niet boven die vrouw uitkomen. Niet dat hij het kwaad daardoor toestemt en haar handelwijze toekeurt, goedkeurt, maar Jozef die komt zo in zijn woorden en zijn woordkeus naar voren dat hieruit spreekt zijn bescheidenheid. Hij ziet ook in de vrouw van Potifar, niet in de eerste plaats een hoer, maar hij ziet er een mens in. Een door de zonde van God afgevallen mens. Jozef die weet er iets van dat in de mens geen goed meer is. En geen goed meer te verwachten is. Jozef weet er een weinig van dat de mens ten ene male boos is. En dat de mens zonder de toelating tot alles in staat is. Tot de grootste zonde vervallen kan. De schrikkelijkste zonde. Hij weet dat alle zaden van boosheid in het hart van de mens zijn. Want heus, die heeft Jozef in zijn eigen hart ook ervaren hoor. Denk er goed om. Maar er staat zo in de schrift op wie de Heere vergramd is. Laat hij erin vallen. En u keurt Jozef deze daad niet goed. Maar Jozef die zegt wel op een keurige wijze waar het op staat. Nou heeft uw man alles in mijn hand gegeven. En het volste vertrouwen heb ik Over alles ben ik gesteld. Maar ik heb geen zeggenschap en geen eigendomsrecht op u. Want ik ben je man niet. Heeft Jozef. Niet op een keurige wijze deze vrouw van repliek gediend. En wij zouden zeggen, nou vrouw, daar kun je het mee doen. Als je zo'n boodschap krijgt, dan is er niks met zo'n jongen te beginnen. Scheid hem maar gauw mee uit. En gemeente, hier moeten wij inzien... In deze verzoeking aan het adres van Jozef Dat nu die meerdere Jozef verzocht geworden is. Dat Jozef in de verzoeking staande gebleven is. Was niet omdat Jozef nou zo goed was en zo bijzonder was. Maar dat is alleen uit kracht van hem. Denk eens aan de verzoeking van de meneer Jezus in de woestijn. Hoe dat de Satan tot hem gekomen is. En alle macht en kracht op hem uitgelaten heeft. Welke pijlen dat op hem afgeschoten zijn. Namelijk op Christus. Zeg dat deze stenen broden worden en dan het antwoord van de Heer Jezus en hen hongerde. Want je moet maar denken de duivel die is niet alwetend maar wel veelwetend. Hij komt altijd met verzoekingen waar de mens op zijn zwakst is. Zeg dat deze stenen broden worden en dan antwoord de Heer Jezus de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat zijn mond uitgaat. En dan de tweede verzoeking neemt die mas in de geest mee. Nou, de tinnen des tempels. En er staat geschreven in Psalm 91. Dat ge van de engelen gedragen zal worden. En dat zij van de tinnen des tempels. Zich zou laten nedervallen. En dan zou hem als het ware, niks gebeuren. De engelen die zouden hem al opvangen. Indien ge Gods zoon zijt. Ho welke geweldige verzoekingen. Welke gekomen zijn tot de Heer Jezus. Als borg en middelaar. Hij is niet ingegaan. Op het verzoek van de vorst der duisternis. Hij behoefde zichzelf niet te bewijzen de zonen gods te zijn. En dan ten laatste, de derde verzoeking denkt dat hij hem stelt op een berg. En al die koninkrijken van de wereld deed overzien. Wanneer hij nou hem zou aanbidden en voor hem zou nedervallen. Dan zou hij al die koninkrijken ontvangen. Meneer Jezus is niet op die verzoeking ingegaan. Maar hij heeft de duivel wederstaan. En waarom? Opdat de kerk niet in de verzoekingen eeuwig zal omkomen en ondergaan, heeft Christus die verzoekingen als borg en middelaar ondergaan. Ik voor u, dat hij anders de dood moest sterven. Nee, Jozef, niet omdat jij nou zo'n bijzondere jongen bent. Maar nu ben je bewaard geworden in de kracht Gods. Om Christus wil. Hij heeft die grote verzoeker. De kop vermozzeld. En hij is hem onderworpen. Ja nu moet de fors duisternis. Zelfs meewerken. Aan dat eeuwige raadplan Gods. Op dat ook straks Jozef een groot volk in het leven zou kunnen behouden maar dat moest nu eerst door zulke diepe vernedering om straks te mogen komen tot die verhoging namelijk als onderkoning en dan zegt hij hoe zou ik dan zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God o gemeente, nee Jozef heeft, niet, heeft de wet niet aan de kant gezet hoor, als een bekeerde jongen. Mozes was niet en leefde niet zo dat hij boven de wet verheven geworden was. Maar Jozef was een Bijbels christen. Jozef was een mens die door de geest Gods geleid en onderwezen mocht worden. Jozef die achtte het gebod Gods. Van zulke waarde. En dat die God het nu waardig was. Om gehoorzaam te worden. Al was er geen hemel tot beloning. En geen hel tot straf. Omdat het gebod Gods voor ons waarde nog hebben. En wat ook in onze tijd zozeer vertrapt wordt. En dat een maar een schop gegeven wordt. Tegen de heilige wet gods. En dat men alleen maar wil komen met het evangelie. Maar gemeente, waar de Heer genade gaat schenken in het hart van de zondaar. daar krijgt hij ook te maken met de heilige wet gods. En daar is het vanuit de betrekking, vanuit de liefde. dat hij nu naar die wet gods begeert te leven. En dat hij die geboden gods dan ook op rechte waarde gaat schatten. Hoewel de Heere volmaakte gehoorzaamheid eist. Maar hier mag Jozef iets beoefenen. Wat ook een David heeft mogen beoefenen. Hoe lief heb ik u wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. <kijkt> en dat uit liefde tot God omdat de Heeren het waardig is. En u mag Jozef deze verzoeking. En hoe lang heeft deze vrouw al om Jozef heen gelopen? Hoe vaak heeft Saal van alles en nog wat geprakke Om maar in de nabijheid van Jozef te zijn. Om haar oogma te kunnen slaan op die schone en aanvallige Jozef. Wat een periode is er ook mee heen gegaan. En dat met deze gedurige verzoeken totdat deze vrouw het niet langer heeft kunnen weerstaan. En dat ze hem openlijk uitgenodigd heeft om te zeggen, lig bij mij. Wat is dan een groot voorrecht, gemeente jongens en meisjes. Als we in verzoekingen gebracht worden <coughs> en dat kan en dat gebeurt dat we dan op bewaard mogen blijven om in de verzoeking te vallen. En wat is daarvoor nodig dat we de heren erom vragen en dan zou je misschien zeggen ja maar dat zal wel alleen voor bekeerde mensen zijn. Dat bekeerde mensen dat doen, nou oh ja, dat geloof ik. En als bekeerde mensen, nu zullen ik een kwaad vallen, nou dat vind ik verschrikkelijk. Daar heb ik geen woorden voor. Dus van een bekeerd mens verwacht je alles. En omdat je nu nog onbekeerd bent, zou dat betekenen, dan komt het niet zo nauw. Denk erom, want dat kan ook een list, een verzoeking zijn van de boze hoort. Wat weet je nou als je onbekeerd bent? Dan ben je in alles zo zwak en zo verkeerd. Er is niks wat deugd. Want je moet maar denken, de voor de duisternis gaat in de verzoekingen altijd de zonde verkleinen. En als je in de zonde gevallen bent, dan gaat hij ze vergroten. En dan zegt hij, nee, man, vrouw, jonge meisje. Nou, je zo ver gegaan bent... En nu je daarin gevallen bent, dan moet je alle hoop op opgenaden en bekering maar laten varen hoor. Want dat kan niet meer. Daar heb je te veel voor gezondigd. Daar heb je te zwaar voor gezondigd. Dan probeert hij een mens, een jongen en een meisje te brengen aan de wanhoop. Dan gaat hij zeggen, nou heb je gezondigd. Of hij komt met de zonde tegen de Heilige Geest enzovoort. Daar kan een mens al niet mee aangevallen en gekweld worden. Maar de heren die geven gemeente. En jongens en meisjes dat we hier. Al is het dan met het verstand. Dat we de heer erom smeken. Of die dat die genade. Ook onder de algemene genade. Mocht willen schenken. Om nee te kunnen zeggen. Wanneer wij in verzoekingen gebracht worden en dat we dit zouden mogen betuigen, gelijk in Jozef zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Want dat helpt niet al zijn de duizenden, zoals Jozef in de verzoeking gekomen is en zo lang geplaagd is ermee, zo lang heeft die vrouw achter een aan gelopen en een verzocht dat helpt niet, al zijn de duizenden dan wel ingevallen. Want zonde is zonde. En daar zal de Heer mee afrekenen, die geen zonden ongestraft zal laten, tenzij dat een zondaar verwaardigd mag worden, om verzoening van alle zonden te mogen ontvangen, maar dan ook alleen op grond van het bloed. En de gerechtigheid van Christus, want die redt alleen van de dood. Zou ik dan zulk een groot kwaad doen? En zondigen tegen God? En het geschieden als ze Jozef dag op dag aansprak? Moet je eens overdenken. Hier lezen we het. En het geschieden als ze Jozef dag op dag aansprak. Dus het heeft niet veel indruk op deze vrouw gemaakt wat Jozef gezegd heeft he. Misschien heeft Jozef nou wel gedacht, misschien heeft het er nog wel bestrijding gegeven. Dat ze van binnen gezegd hebben, ja man je bent zelf aan het woord geweest. Als dat nu het werk en de bediening van een heilige geest geweest was, had het afdruk gegeven op die vrouw. En had deze vrouw wellichtje met rust gelaten. Maar het heeft helemaal niets uitgewerkt bij deze vrouw. Waarbij het toch ook maar een onvruchtbaar mens. Dat merk je toch wel. Want daarna dus. Toen Jozef het zo keurig heeft afgeslagen. En op een keurige wijze haar aangezegd. Dat ze dag op dag hem aansprak. En hij na haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen en niemand van de lieden des huizes was er binnen thuis, dus zij was er alleen met de vrouw van Potifar, en ze greep hem bij zijn kleed. ze denkt nou nou de laatste poging nog maar wagen we gaan eerst zingen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 nu gaat ze ten laatste, bij al de pogingen die mislukt zijn, handtastelijk worden. Dus het wordt allemaal erger. Met al hetgeen dat Jozef gedaan heeft, ook met gebaren, dat hij er geen aandacht aan geschonken heeft aan die vrouw. Ook niet wanneer ze tot hem sprak, wanneer ze hem tot verleiding wilde brengen en dat gedurendelijk, dan gaat ze handtastelijk worden. Dat is dan ook de laatste aanval. En dat zal dan ook de geweldigste aanval zijn, erop of eronder. Ze was nu eenmaal op deze heilloze weg. En deze vrouw die kon niet aflaten, ze kon niet rusten, totdat ze alles op alles gezet had om te trachten Jozef zo ver te krijgen dat hij vallen zou. En hier is deze vrouw vanzelf van Potifar ook een instrument. In de hand van de forte duisternis, want o gemeente, juist omdat Jozef genade mocht kennen, omdat hij de vrezen des heren mocht beoefenen, blijft deze vrouw al maar aanhouden. Denk als het een gewoon natuurlijk iemand was geweest en die ook dan nog heeft mogen weigeren dat die vrouw lang zoveel de best niet gedaan zou hebben. Maar omdat het nu een man was met genade. Omdat deze jongeling de Here vreesde. Nu moest alles op alles gezet worden. Om toch met alle hens aan dek te trachten. Hem ten val te brengen. En dan was het natuurlijk voor de voorste duisternis. He ja. Maar dan lezen we zo. Micha verblijft u niet over mij, o mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Het is ontzettend als Gods kerk valt in de zonde. Of soms een poos leeft in de zonde. Laten we gemeente de niet te hard overdoen. En te onbarmhartig overspreken. Want heus. God rekent met zijn kinderen af. Aan deze zijde van het graf. We weten toch immers ook van David. Niet waar. Dat de Heere gesproken heeft het zwaard. Zou van zijn huis niet wijken. David heeft aan deze zijde van het graf de afrekening thuis gekregen. God heeft David gestraft. En toch, en dat is het eeuwige wonder van genade, hij is altijd gebleven. De man naar Gods hart. We lezen nergens dat de Here dat teruggetrokken heeft. Maar hij heeft wel de zonde bestraft. En dat doet hij altijd. In het leven van zijn kerk. En natuurlijk is het ontzettend als een mens met genade. In de zonde komt te vallen dat Gods naam gelasterd wordt om ons het wil. Daarom en dan zei wijle dominee Franje wel eens vroeger. Hij zei dan mag het wel een artikeltje in ons gebed zijn. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Deze vrouw die heeft dus herhaaldelijk van de ene dag op de andere. Hem lastig gevallen. Zo gebeurde het op zekere dag. En het geschieden als zij Jozef dag op dag aansprak. En hij na haar niet hoorde. Om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag. Dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was er binnen zijn huis. Dus dat trof ze ook eens een keer. Er was verder niemand bij. Ze waren dus samen. Dus nu nog zeker de gelegenheid waarnemen. Om hem zover te krijgen. En ze greep hem bij zijn kleed. En het moet er nog volgens sommige verkladers op een zeer onbeschaamde wijze geschied zijn, dat ze Jozef bij zijn kleed greep en weer kwam met het verzoek licht bij mij en hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Daar hield de vrouw van Potifar zijn kleed in de hand, een kleed over, maar Jozef was ontvlucht. Hier was het tijd voor Jozef, dat hij vluchtte. Hier was geen tijd meer om te spreken, geen plaats meer om deze vrouw aan te spreken. Hier was het de tijd om te vluchten. En dan niet op zodanige wijze als een lafaard om op de loop te gaan. Nee, zo moeten we het niet zien alsjeblieft. Het was niet uit lafheid dat Jozef ging vluchten, maar opdat Jozef zo teer de vrezen des heren mocht oefenen, dat het nu zo na aan zijn schenen gelegd is, dat Jozef geen andere uitweg meer zag dan om te vluchten. En dan is er een spreekwoord, beter blojan dan dojan. Want Jozef die had veel meer de heren op het oog. Die had veel meer het gebod gods op het oog. Ook te midden van deze helse verzoeking. En dat hij de nobeste minste wil zijn. Al moet hij dan zonder kleed wegvluchten. Dat was voor Jozef niet erg. Want hij kon toch getuigen, Heren, u weet het. U weet waarom. En weet je wat dan het ontzettende is? Dat deze vrouw van deze gelegenheid. Zulk een smerig misbruik maakt. Op een verschrikkelijke gemene wijze. Tenminste dat vind ik wel. Op een verschrikkelijk gemene wijze. En het geschieden als ze zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. En toen heeft ze natuurlijk gedacht, jongen, jongen, dat gaat mis. Want nou komt het wel openbaar en ja. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen. Dus ze heeft degene die in het huis waren bij elkaar geroepen. En daar heeft ze natuurlijk gedaan, net alsof ze dat verschrikkelijk vond. En ontzettend erg, een geweldige belediging vanavond. Want nu had ze een handvat om zichzelf te kunnen handhaven. Niet waar, want anders is het niet. Ze had er eigenlijk als het er op aankomt, weg moeten schamen. En ze had tot Jozef moeten gaan en zeggen, mijn jongen. Ik ben helemaal fout geweest. Ik ben helemaal verkeerd geweest. Weet men alsjeblieft vergeef. ze dat nu nog gedaan had? Nee. En nu wil een mensgemeente zichzelf handhaven. Dat was niet alleen die vrouw van Potiphar hoor. Ons zelf handhaven zit in ons bloed. Dat doet een ieder van ons. Wanneer wij in een bijzondere situatie gekomen zijn, dan wordt er wel eens gezegd, in het nauw doet een kat rare sprongen. En wat kan een mens rare sprongen doen? Onverantwoorde dingen, leugenachtige dingen, bedriegelijke dingen, wanneer die in het nauw zit. Deze vrouw die voelde zich in nauw, want... Het is natuurlijk bekend dat in Egypte dat dat een wellustig land was en dat de zonde van onkuisheid in Egypte welig en ook was bekend dat de vrouwen gehuwde vrouwen zoveel ontrouw werden aan hun mannen door het met anderen te houden zoals wij het in onze tijd noemen, dat was van Egypte wel bekend. Maar daarom stond wel de doodstraf erop, hoor. wanneer een ander huis, een ander mans huisvrouw zou nemen en bij haar liggen om de woorden die hier staan, maar te gebruiken, daar stond de doodstraf op. En dat was het natuurlijk ook, dat de vrouw van Potifar zichzelf wilde vrijspreken. Al ging het dan ten koste van Jozef, uiteindelijk is dat maar een slaaf. Al zou die dan straks de dood veroordeeld worden, is niet zo erg. Als ik er maar uitspring, dat is nou mens. En gemeente dan zien we ook hier... Meer dan Jozef is hier. Want wat is ook Christus niet verzocht geworden. En wat heeft hij in de verzoekingen geweest. Wat hebben ze Christus beschuldigd. Terwijl dat hij nooit geen zonde gekend heeft nog gedaan. Wat is alles op alles gezet. Op dat Christus. Zou, zich schuldig zou gemaakt hebben. En dus doodschuldig. Ja de kruisdood zou moeten sterren. Allemaal leugens. En daarom lezen wij ook hier. Zo riep zij de lieden van haar huis. En ze sprak met hen zeggende ziet. Hij heeft ons de Hebreeuwse man. Niet waar want ze heeft het hier niet over Jozef hoor. Want een mens is zo gemeen gemeente, dat is in geen woorden uit te drukken. Wat een beledigend woord hier. En dan zegt ze die Hebreeuwse man ingebracht. Ze deden erger of dat ze een gloeiende ekel aan hem had. Ze moesten het eens weten. Om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luide stem. Wat een leugen. Wat een bedrog ontzaggelijk maar gemeenten het is voor deze vrouw veel erger als voor Jozef hoor want daar zorgt de Heer ervoor en vooral in deze omstandigheden waar Jozef staande mocht blijven en dat er ere Gods hij is tot mij gekomen om bij me te liggen en ik heb geroepen met luider stem verschrikkelijk en het geschieden als zij horen dat ik mijn stem verrief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchten en ging uit naar buiten. We zouden zeggen, jongen, jongen, hoe krijgt zo'n vrouw het zo gauw voor elkaar? Ja, maar we zijn ontzettend handig als het erop aan aankomt, hoor. Geweldig, dan snap je soms niet waar we de woorden vandaan halen en vooral als we in het nauw terechtkomen. En hij verliet zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En ze leidde zijn kleed bij haar tot ze neer in zijn huis kwam. Dus ze heeft het tegen alle huisgenoten gezegd en zeggen, 'Dan nou moet je eens kijken. Je weet niet meer wat je beleefd tegenwoordig. Is die Jozef op me afgekomen en die wilde gebruik van me maken. En ik heb gegild en ik heb me verweerd. Geweldig. En uiteindelijk is hij wel gevlucht, gelukkig hoor. Maar ja, zijn kleed heeft hij achtergelaten, daar heb je een bewijs. En dat kleed heeft ze beiden laten liggen, dus naasten neergelegd. Want ja, de man die moest natuurlijk nog thuiskomen, het was nog niet af het spel. En daar moest ze vanzelf ook het verhaal tegen doen, want de man die moest toch alsjeblieft niet denken dat het van haar uitgegaan is, met alle gevolgen van dien, welnu. En het geschieden als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet ze een kleed, en ze legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam dus. Potiphar die is thuis gekomen. Nou, daar gaat ze eigenlijk hetzelfde verhaal ophangen tegen Potifar, De Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht is tot mij gekomen om met mij te spotten. Dus om gebruik van mij te maken. En het is geschiet als ik mijn stem verriep en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten... Dus daar heeft Potifar dat verhaal aangehoord. En ik weet zeker, gemeente, dat Potifar daar gestaan heeft, dat hij gedacht heeft, wat moet ik nou geloven? Want Jozef had zulk een vertrouwen van Potifar ontvangen. Ik weet zeker, een mens is overal toe in staat. Schot niet verhoed. Maar deze potifar, die dus ook niet zo thuis was in het godsdienstige leven, ook niet wat het volk betrof van Israël, die heeft gedacht, dat kan bijna niet waar zijn. Hij is natuurlijk niet in discussie gegaan met zijn vrouw. Hij heeft niet zo te werk gegaan en gezegd: deze vrouw, hoor eens, vrouwtje, je kunt me veel vertellen, net zoveel als je wil, maar ik geloof het niet. Dan was het in het huis van Potifar en met zijn vrouw niet goed gegaan. Wat is Potifar nog wijs en wat is hij voorzichtig omgesprongen met zijn vrouw? Want denk erom, als verkeerd gaat, zijn de vrouwtjes niet mis, hoor. Denk erom. Dat wist Potiphar ook wel dus. Rustig aan. Kalm aan. Hij heeft niets, geen bijzonders gezegd tegen zijn vrouw. Hij heeft het aangehoord. Hij heeft het bijna niet kunnen geloven dat het zo was. Want, u zult zeggen, hoe weet je dat? Dat kunnen vermerken in het vervolg te wijzen want hij was toornig geworden natuurlijk en vooral zogenaamd tegen zijn vrouw en ik zal die keren wel helpen en ik duw hem in de gevangenis verschrikkelijk wat er gebeurt en toch heimelijk heeft Potifar het niet voor 100% kunnen aanvaarden wat zijn vrouw vertelde het valt niet mee om dat te zeggen natuurlijk hij heeft het ook maar zo gelaten, maar uit de praktijk blijkt dat hij Jozef de hand boven het hoofd houdt, hoewel die hem straft. Want na sommige verkladers dan is die in die gevangenis ook nog weer gezet, gesteld over anderen. Dus dat blijkt dat uiteindelijk het vertrouwen bij Potifar en Jozef nog niet zozeer geschokt geworden is. Gemeente, als wij dan Christus zien, de meerdere Jozef, en als wij zien een Pilatus, dan zijt ge keizers vriend niet, anderen hebt geverlost kunt u zelf niet verlossen, dan zien wij hier in Jozefs leven, en ook in de weg der verzoekingen, hoe dat Christus de weg moest gaan, door onrecht, door leugen en bedrog, en dan mag in Pilatus zijn handen in ons schuld wassen, en dan mag een potifar, Toornig worden. Maar uiteindelijk. Jozef. Had geen deel aan deze zaak. Jozef die was zonder schuld. Jozef heeft zich niet bezondigd. Maar de schuld die is hem gegeven. Zoals Christus de schuld gekregen heeft. Van heel die kerk voor zijn rekening om juist de schuld weg te dragen aan het vloekhout des kruises. O Jozef is hier dan ook een type van de Christus, hoe dat hij door lijden door tot heerlijkheid moest ingaan. Wat hebben ze ook Christus belasterd? Denk eens aan het zanne Denk eens aan de mannen die ten dienste staan van de vorst duisternis om hem te bejegenen, om de leugens voor te houden, om hem zo ver te krijgen dat hij des doods schuldig is. En dan mag voor deze vrouw, zoals ze tot Jozef heeft gesproken, van Jozef heeft gesproken, tot het huisgezin en tot haar man, dan mag deze vrouw zich proberen vrij te verklaren, zichzelf te handhaven maar deze vrouw is een instrument in de hand van de vorst de duisternis en dan wil, gaat het hierover dat Jozef dan maar te dood gebracht moest worden, weg met Jozef, maar hoe zou het dan gegaan zijn met dat volk van Israël en wat Jozef straks in het leven zal houden, in de middelijke weg God zal zorgen voor zijn Sion, voor zijn Israël. Nee, dan zal Jozef niet ter dood veroordeeld worden. En dat kan ook niet, want na de bepaalde raad gods, die God zelf volvoert, en dat hij zijn kerk leidt en ook Jozef, opdat hij straks vanuit de diepe vernetering zal veroogd worden, zoals Christus door de dood en het verderf Verhoogd moest worden, opdat hij zijn kerk kon terugbrengen bij de Vader, en dat gereinigd en geheiligd als een reine macht zonder vlek en zonder rimpel. O, deze vrouw, die mag zich dan handhaven, en de schuld van zich werpen, en Jozef te schuldige, toch zal God het voor Jozef opnemen. En hij zal zorgen dat zijn raad wordt volvoerd. Nee, niet de dood in Jozef, wel in de gevangenis, wel betroefd, wel verdrukt. Maar dat is nu de koninklijke weg om straks de plaats te ontvangen naast de koning, om zo het volk gods in het leven te mogen houden, gemeente. Hier zien wij dus in deze geschiedenis de wondere leiding Gods. En dat gaat door de weg van verzoekingen, de weg van beproevingen, dat is waar. Maar de leiding die berust bij de Heer. O, niet bij de forste duisternis, maar God leidt zijn kerk. Hij onderhoudt zijn kerk en bewaart zijn kerk. En dat we dan deze les eruit mogen trekken, gemeente en jongens en meisjes. Dat het ons tot waarschuwing is en dient. Dat het voor ons is een ernstige vermaning. Om wat? Om voorzichtig te wandelen. Ook in de jeugd en in de jongheid. Dat we in dat gewaad niet zouden vallen. Want dat kwaad tiert ook geweldig niet alleen buiten onze grenzen, maar ook binnen onze grenzen. Zonde is eigenlijk geen zonde meer. Alles wordt goed gepraat op allerlei wijzen. En dan heeft men het over seks en seksueel gedrag. En dan mag men op school hier en daar op scholen tenminste les krijgen, onderwijs krijgen... Hier hebben we onderwijs, daar hebben we genoeg aan ook. Opdat we het gebod gods niet zullen overtreden... en in dat grote kwaad niet zullen vallen... maar dat we die gods meek... die ons bewaren en behoeden wil... dat die ons bij hart en hand vatten wil... opdat we ons niet te zeer zullen bezondigen... en de straf ervan te moeten dragen... De heren die wilden er ook om gevraagd zijn en natuurlijk dan is dit niet alleen aan het adres van de jongens en de meisjes alsof de ouderen schotvrij zijn want we hebben ook als ouderen onze verzoekingen we hebben ook als ouderen de bewaring en de bewarende hand gods van ode opdat we niet in zulke kwaad vallen en dat Gods naam en zaak om ons gelasterd wordt. Met alle gevolgen van dien. En dat er een smaad gelegd zou worden ook op onze kinderen. Of kleinkinderen en noem maar op. Er is zoveel, geweldig veel ellende. O die zonde van het zevende gebod. Die over het algemeen genomen een mens zo na aan zijn hart ligt. Want ga het maar na ook onder jonge mensen, dan is er veel meer een gesprek wat gericht is op seks, dan dat men een gesprek heeft over een andere overtreding van het gebod, bijvoorbeeld over het liegen en over het stelen, vals getuigenis spreken, maar daar loopt het dan vaak op uit. Dat is de zonde die zijn tienduizenden al verslagen heeft. En waarvan de pijl, de lever van de jonge mens. Maar ook van ouderen doorstoken heeft. Welke waarschuwing is ons gegeven. Ook wat vogelezen is. is uit ze. Legt het dan niet naast u neer. Ook jeugd onder ons. En ook wij als ouderen. De heren bewaren ons, maar één ding is nodig. Dat we verzoening mogen verkrijgen. En niet alleen van die zonde. Dat we verzoening mogen verkrijgen van al onze zonden. Wat alleen maar mogelijk is in hem. Die dan wel bespot is. En die onschuldig ter dood veroordeeld is maar opdat hij ook de schuld betalen zou voor zijn ganse kerk, opdat we in hem zouden mogen begrepen zijn. Amen. Eindigen wij met dankzegging, heren, zo hebt u nog gegeven dat we vanavond samen mochten zijn in uw huis en u mocht het woord wat gebracht is, genadiglijk willen zegenen en toepassen in de harten van jongen en ouderen, en dat het nog zijn nut zou mogen afwerpen, ook in het midden van ons. O Heere, wil u al hetgeen wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom genadig verzoenen, maar wil het uwe nog gebruiken en tot eeuwige zegen stellen, wil zo nog gegeven wat een ieder van ons van noden heeft naar ziel en lichaam, prijs naar de eeuwigheid, wil in ons leven schenken die verzoening, te mogen verkrijgen in hem en door hem, daarmee kunnen van alleen sterven en u ontmoeten. Wil ons zo gedenken, ook als we deze plaats gaan verlaten? Willen ieder van ons veilig geleiden? Over de onveilige wegen brengen op de plaats van bestemming? Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zei: Psalm 74, 22 of het laatste vers. Vergeet niet, heren, die onverdraagbare hoon. Dat luid geroep van al uw weerpartijders en wat er verder volgt. <kwijnt>